Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een motorrijder beschoten. Volgens de AT5 gaat het om een lid van de motorclub Satudara. Hij werd vanuit twee auto's onder vuur genomen. Om aan de schutters te ontkomen draaide de motorrijder om en reed tegen het verkeer in. Een politieagent die toevallig langs kwam zag de twee auto's met de neus in de verkeerde richting staan... en kon meteen een aantal mensen aanhouden. In de auto's zijn ook wapens gevonden. De motorrijder zou niet gewond zijn geraakt. Werkende Rotterdammers die het minimumloon verdienen of iets meer... krijgen een bonus van de gemeente van 50 euro. Het geld is bestemd voor 40.000 mensen en het kost de gemeente ruim 2 miljoen. Het is een idee van Leefbaar Rotterdam. Die partij vindt het verschil tussen hun uitkering en de laagste salarissen te klein. De Britse politie heeft opnieuw iemand opgepakt in verband met de aanslag in Londen. Het is een man van 19 en wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding of uitvoering van de aanslag op London Bridge en een nabijgelegen uitgaanscentrum. Bij de aanslag vielen acht doden. In totaal zitten nu zeven mensen vast. Verkeer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heeft sinds vanochtend te maken met een nieuwe situatie, meldt Rijkswaterstaat. Het kan voortaan niet meer via de parallelbaan richting Utrecht. Verder moeten automobilisten nu eerder een keuze maken voor de A9 richting Schiphol en Amstelveen. Rijkswaterstaat zegt dat veel mensen op de automatische piloot rijden, vandaar de melding. Ook Melania Trump woont nu in het Witte Huis. Haar man Donald Trump werd vijf maanden geleden president. Maar Melania bleef in New York. Ze zei dat haar zoon Barron eerst een schooljaar moest afmaken. En dat ze dan naar Washington zou verhuizen. En dat is nu gebeurd. De oprichter van Sharia voor Belgium, Fouad Belkacem, is in de gevangenis getrouwd, meld de Belgische media. Belkacem is tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens ronselen voor de jihad. Hij probeert al jaren te trouwen, zodat het moeilijker wordt hem het land uit te zetten. Het weer, wisselend bewolkt en droog, later op de dag kans op een bui, het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. Dit zijn de files die er uitspringen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Kerk-Driel. Drie kilometer file door een auto met pech op de linkerrijstrook. De A6 lelystad Muiden, langzaam rijden tussen Almere Haven en Knoppen-Nuiden-Berg na een ongeluk. Zes kilometer... De weg is wel weer vrij inmiddels. Op de A9 en Oliespoor van Amstelveen naar Alkmaar, en vandaar dat het vastloopt nu tussen het Rottenpolderplein en knooppunt Velzen. 4 kilometer. De A15 Rotterdam Europort in beide richtingen nog langzaam rijden rond knooppunt Benelux, maar de Benelux-tunnel zelf in de A4 naar Den Haag is weer helemaal open. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ja, dat was even een uh, lekker uurtje tussen 1 en 2 bij CFM. Mario Sanford Smit Sanford en Sanford. Dankjewel Mario, wij hebben genoten van je muziek. Het is uh, even na 2 uur, Jordi Sakkerkan uit de jaren 80 met I'm Every Woman. En even na twee uur betekent dat uh, wij even weer zijn. Albert-Jan, Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf uur. Drie uur lang, Freds, de studio aan de Tolweg Team a Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Welkom op deze uh, ja, toch wat bewolkte en wat, wat, wat grijze zaterdag. Ik had toch echt wel gehoopt dat het zonnetje zou schijnen. Maar ja, nee, helaas in, niet. In de studio schijnt het zonnetje wel hoor. Uh, Wordt het zo? Wordt het beter? Uh, blijft het zo? Uh, wanneer komt de zon? U hoort allemaal rond de klok van half drie. Want dan is het tijd voor ons enige echte Zandvoorts weerbericht. Uh, samengesteld en gepresenteerd door onze collega Lex van der Hoorn. De enige echte weerman van Zandvoort. Dat om half drie. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles... Uh, uh, te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, het laatste uur hebben we natuurlijk Pit Report, Sportkort. En uh, het is een hele spannend weekend trouwens voor de tennis. En dan heb ik het over de, de, de Zandvoortse tennissers van het gemengd... in de eredivisie, want uh, dit weekend is het finale weekend. Vanavond zijn de, vandaag zijn de halve finales en morgen dan de finale... En uh, momenteel de tussenstand, ik geef hem u vast even... tussen Zandvoort en Egeria, de tussenstand is 1 tegen 1. En het gaat natuurlijk over zes gespeelde, wets, uh, zes gespeelde tenniswedstrijden. Dus er is nog van alles mogelijk. Wellicht dat misschien dat Zandvoort de finale haalt... en morgen weer mag aantreden. De anderhalve finale gaat tegen tussen Lemonias en Lobbelaar Moerdijk. We houden u echt op de hoogte. Vanaf drie uur ook tennis vanaf, vanuit Parijs. En dan hebben we het over de finale van de dames op Roland Garros. Uh, wat gaan we nog meer doen? Het laatste uur hebben we een speciale gast. Oh, vertel. Ja, Fabienne Mon. Zeg jou dat wat? Jazeker, ja, jazeker. Mij, ook, mij ook. Want uh, velen van u hebben in het voorjaar uh, de enquête ingevuld... die uh, CFM had uitgeschreven. Uh, en u hebt allemaal de moeite genomen. 103 mensen hebben de moeite genomen om die enquête in te vullen. En de resultaten ervan zijn nu bekend. En de samenstelsel daarvan is Fabienne Demon. Vandaar dat wij tussen vier en vijf met haar gaan bijpraten... wat de resultaten waren en wat ze voor de lokale radio... dan wel voor de gemeente Zandvoort zouden kunnen betekenen. En dat is echt een aanrader. En als het goed is gaan we, zoals beloofde, de taart verdelen... onder de die de moeite hebben genomen om hun e-mailadres te hebben ingevuld. Dus het wordt een heel leuk uurtje tussen 4 en 5. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo, we krijgen weer een drukke drie uur bij ZFM Zandvoort. Een hele goede middag. En kijken doe je trouwens via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl nou, straks krijgen we te horen van Lex van de Horen. Zal de zomer al uit zijn? Nee, toch? Runs away with the day. The breaks that was green is now hay The world goes around without even a sound. And it looks like the summer. De summer is over, nee, die moet gelukkig nog beginnen. Jorde, de gouden oude single, fantastisch Springfield. De zaterdagmiddag bij CFM nogmaals een hele goede middag. Nou, onze weerman Lex van den Hoorn is inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag, Lex, welkom. Goedemiddag nog. Goedemiddag. Dus dadelijk om half drie horen met het weerbericht, ja. Wordt het een stormachtig weerbericht? Dat hoor je straks van Lex van de Horen. Blijf daarvoor luisteren naar de Zalvoortse Radio. Met nu Nick Kershaw en The Riddle. ...komt uit mijn favoriete jaar wat betreft de muziek. We hebben het over 1984, Nick hoor je, en de Riddle. Het is tijd voor het Zandvoortsnieuws. nieuws. In het kort is er weer wat gebeurd, Albert-Jan. Ja, maar we gaan eens even terug naar 29 mei Jongstleden. Want uh, op 29 mei Jongstleden vond een bijeenkomst plaats... ...over het gebruik van het strand in Zandvoort... ...en mogelijke nieuwe regelgeving. De bijeenkomst maakte onderdeel uit van het vernieuwingstraject... voor de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente doet dit traject samen met de inwoners en ondernemers... door middel van burgerparticipatie. Het aanwezige gezelschap op die avond was zeer divers. Zo waren er onder andere horecaondernemers en ondernemers... vissers en inwoners van Zandvoort aanwezig. Tijdens deze AVP-bijeenkomst over het gebruik van het strand... bleek dat er verschillende opvattingen bestaan... over de huidige watersportzonering... Uh, de aanwezigen dachten bijvoorbeeld verschillend... over de gewenste locaties voor watersport in zijn algemeenheid... maar ook voor beginners en gevorderden. En voor commerciële activiteiten en niet-commerciële activiteiten. Ook werd aan de handhaafheidbaarheid getwijfeld. Besloten derhalve is om dit onderwerp... in een kleinere setting opnieuw te agenderen. U kunt zich opgeven via rbaars en mocht u dit nog niet gedaan hebben... de vervolgbijeenkomst wordt gehouden op 15 juni aanstaande... om 8 uur in de blauwe tram bij het LDC. Wilt u dit bericht nog een keer door, te, teruglezen? Ga dan even naar de gemeentelijke website. Nieuwbouw Raadhuisplein gaat door. De gemeente Zandvoort heeft overeenstemming bereikt... over de ontwikkeling van een deel van het Raadhuisplein. De gemeente is van mening dat er met de overeenkomsten met diverse betrokken partijen de allure van het Raadhuisplein zou daarmee terugkomen. Het deel tegen de blinde muur van Graftdijk kan nu ontwikkeld worden en dat maakte de gemeente afgelopen donderdag bekend. De gemeente en diverse betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt over grondtransacties en aan- en verkoop... die nodig zijn om nieuwbouw al daar en de renovatie van het naastgelegen pand... waar nu het Italiaanse restaurant De Andrea is in is gevestigd, te kunnen realiseren. Projectontwikkelaar LJ Rinkel BV hoopt nog eind dit jaar aan de slag te kunnen. Volgens de gemeente maakt de bebouwing in het bestaande bouw aan het Raadhuisplein eindelijk af. De projectontwikkelaar heeft uit een aantal ontwerpen... die hij door een architect heeft laten maken gekozen... voor een in zijn ogen ingetogen architectuur... om het gemeentehuis als solitair gebouw te accentueren. Menige Zandvoorten kan het met de voorgestelde bouwplannen niet eens zijn. Het zou een groot deel van het raadhuis aan het zicht onttrekken... en de rest van het plein te klein maken voor evenementen... die er regelmatig georganiseerd worden. Verantwoordelijk wethouder Michel Demmers is echter erg enthousiast over dit plan. Het straalt allure uit op een plek die bepalend is voor ons centrum. Dit, pla dit plan geeft samenhang aan het beeld van het centrum uit Zandvoort. Het Raadhuisplein wordt eindelijk afgerond. Aldus wethouder Michael Demmers. Tot zover het uh, nieuws in het kort. Hier is Bruno Mars.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 Feesten hier in Salford. En dan gaan die meisjes tekeer, hoor. De girlsjes van ervan. Je hoorde de zingel van Cindy Loper. Ja, nu we het toch over zomerfeesten hebben, Albert Jan. Jij hebt een van de eerste zomerfeesten voor ons. Ja, en wel voor de kleine kinderen tot ongeveer zes jaar. En waarom doe ik dat nu? Oh ja, ja. <laughs> ik zie Lex in één keer Lex. opspringen. Ik ben wel helemaal enthousiast. Waarom doe ik dit evenement nu? Want het is om twee uur vanmiddag begonnen. Vanmiddag van 2 tot 5 uur zijn alle kleine kinderen tot ongeveer 6 jaar... met hun papa's, mama's, opa's en oma's en andere aanhang... van harte welkom op het zomerfeest van Pippeloentje en Puk. Zoals ieder jaar wordt er weer groots uh, aangepakt en uitgepakt... bij Pippeloentje op de burgemeester Naveilaan... is er dit jaar het Doedorp, een klein dorpje waar heel veel te beleven valt. Een politiebureau en een brandweerkazerne... een restaurant, een groentekraam, een kapsalon, een atelier... en een huis dat nog niet af is en nog heel, heel veel meer... Er is live muziek en de toegang is gratis. Dus kom ook gezellig. Vanaf twee uur vanmiddag tot en met vijf uur. De locatie is Piepeloentje aan de burgemeester Naweilaan 101. Dus alle kinderen tot ongeveer zes jaar. Je bent van harte welkom om daar naartoe te gaan. En neem je papa, je mama, dan wel je opa, je oma, dan wel allemaal mee, of andere aanhang, je bent van harte welkom tot vijf uur... bij Pippeloentje aan de burgemeester Nawijnlaan nummertje 101. En je mag niet ouder zijn dan zes uh, jaar Lex, dus helaas, helaas, helaas. <laughs> Zo dadelijk hoor je Lex uh, van de horen met het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst Jumie en Klandijn. juist even een voorgesprekje uh, met uh, Lex van den Oren. Ik ben benieuwd wat voor weerbericht we zo dadelijk gaan krijgen over Jan. <lacht> Je hoort in ieder geval uh, Jamiro Cry en Cloud9. <lacht> het is uh, twee over half, half drie. Hij is uh, aangeschoven in de studio. Goedemiddag, Lex. Welkom. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Hoe is het met jou? Uh, <coughs> een beetje, beetje, beetje schor. Ja, ik hoor het daar. Maar dat komt ook doordat er uh, niet-al-te-beste weer hè, van de afgelopen hey. week. Bleh. Die wint. Ja. Ook? Ja. Het was een lekker windje. Ook? En uh, het was lekker nat en ik hoefde de ja. plantjes geen waarde te geven. Nee, precies. Nou, het ja. ging allemaal goed. Ging allemaal goed. Maar, <laughs> ging allemaal goed. Ja, ja. maar vandaag ja. ging het niet goed. Nee. De hele dag heb ik zitten wachten op de zon en dan krijg ik eindelijk het woord. Ja. En daar is hij. Ja, uiteraard. Gewacht op jou, uh, Lex. Gewacht op mij. Ja, ja nou, ik, uh, ik werd goed in de maling genomen door de, weer, uh, door de weerkaarten, door de, door de weermodellen. Ja, gisteravond heb ik mijn weerbericht gemaakt en die klopte dus niet. En vanochtend heb ik hem bijgesteld en die klopte ook niet. Want ik had er meer verwacht, die zon. Dan nou, rond een uur of één. Dan ben je niet de enige. Maar hij is anderhalf uur te laat. <laughs> Lijkt de spoorwegen wel. <laughs> Ja, nee, maar weet je, als zo'n weerbericht niet klopt, heb ik een grote dag. Ja, dan, dan, dan, dan zit ik je niet een... lekker in je vel. Nee, nee, dan voel ik me niet lekker. En nee, dan is iets is, is niet goed. Is niet goed. Gebeurt, gebeurt gelukkig weinig. Ja. Maar, ja, nee, het ging niet goed vandaag. Hij is dus anderhalf uur te laat, die zon. Maar. Hij is er wel. Uh, er staat nog steeds op mijn weerbericht. Uh, in de middag, meest zonnig. Ja, uh, nou. Ja, je krijgt gelijk. Ja, ja. Maar, nee. We hebben dus eerst de sluiwolking gehad. Ja. En uh, die is dus uh, naar het binnenland weggetrokken. En er staat een matige zuidwestenwind. De temperatuur die was uh, toen ik hierheen kwam 19 graden. En die kan nu oplopen met het zonnetje erbij. Naar een graad of 21. Oké, okay. lekker. Dus, ja. Dus ik ga met 19 graden kom ik binnen. En ik ga met 21 graden de deur uit. Maar ik heb geen jas bij me. Nee, ik ook niet. Nee, maar nee. Ik, ik dacht, ik had het wel mee moeten nemen vanmorgen... toen ik hierheen kwam. Ja. Want het, was, uh, het zag er niet lekker uit. Nee, nee, ik vond het ook niet prettig. Maar het gaat nu goed, dus het gaat bij mij ook weer wat beter. Uh, maar ik blijf wel schoor, hoor hè? Ja, Ja, ja, ja. ja, ja. Lekker schoorstemmetje. Ja. <laughs> Morgen, dan uh, is het... Uh, eerst begint de dag met zon. En uh, in de loop van de middag dan gaat de bewolking toenemen... En dan kan er in de avond kan er wat regen vallen. Er staat een matige zuid zuidwestenwind Maar de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden morgen. Dus dat is uh, niet verkeerd. Nee, dan hebben we de zomermarkt uh, in het centrum Lex. Dus dat is hartstikke goed. Man. Lekker weer voor de zomermarkt. Ja, en, en, die, en die breekt op om een uur of vier, vijf. Ja, vijf ja. uur. Ja, nou, dan is het nog wel droog. Oké, okay, helemaal goed. Maar de bewolking gaat dus wel toenemen in de loop van de middag. Oké, okay, nou ja, s'avonds zijn we toch uh, allemaal cramperie aan het kijken. Dus, hé? Toch? Ja. Ja. En dan uh, maandag, dan hebben we periode met zon. Maar er staat wel een vrij krachtige westenwind. Die is wind, ongeveer windkracht vijf. Dus dat is nou niet echt uh, lekker strandweer. En de temperatuur die dijkelt ook naar 18 graden. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 19. we dus zitten we iets onder, maar niet onder Dan gaan we naar de dinsdag. Heb ik een snipperdag genomen, Albert Jan? Oh, dat is een goed teken. Luisteraars, goed opletten nu. Ik heb uh, een snipperdag genomen. Het wordt 20 graden. Er is veel zon. En er staat een matige westenwind. Dus ik ga uh, maandag, uh, kan je mij... Uh, dinsdag? of uh, dinsdag, bij ja. mij op het strand vinden. Oké, okay, nee, dat is gezellig. Ik verheug ja. me erop, ik verheug me erop. Oké. Okay. Nou, als dus een je biertje, een biertje wil komen... Ja, je bent wel met op. een balletje. Je weet waar ik zit. Ja. De vooruitzichten voor de komende week. Het is dan tot donderdag, dat durf ik te zeggen. Want daarna lopen de weerkaarten in mening uiteen. Dus ik hou het even tot donderdag de komende week... Er zijn er perioden met zon. Het is vrijwel droog. Dan kan, kan, er wat, uh, ja, kan er wat gesperter komen. En de temperaturen die, uh, zijn dan rond of boven normaal. En wat normaal is, dat is ongeveer 19 graden. Oké, okay. okay, nou. En de zeewatertemperatuur is nog steeds 17 graden. Dus voor de mensen die een duikje willen nemen, hè, toch uh, lekker fris nog op dit moment... Ja, nou, als je van fris houdt, dan is dat lekker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Nou, links dus uh, ja, toch wel redelijk weer de komende dagen. Ja, de komende dagen. In ieder geval tot, uh, tot donderdag is het uh, redelijk weer. En uh, je kan uh, mij volgen. Het weerbericht kan je volgen op www.meteoparina.nl Je kan op Twitter en op Facebook op uh, Meteo Zandvoort kan je me volgen. En natuurlijk op uh, TV op kanaal... 40 Digitaal, via Ziggo. Precies. Zo is het, dankjewel Lex. Ga lekker genieten van uh, de zon van vanmiddag. En dankjewel uh, voor je komst naar de studio. En tot volgende week. En tot volgende week. Hoi. Dat was het weer. Vier en zandvoort. En dat was het weer met Lex van der Oren. Na te lezen op www.meteopagina.nl, CFM TV, Kanaal 40, via Twitter, Facebook. En nog veel meer plekken via te weer van Meteopagina. Dus gewoon even weer gaan volgen, dan heb je het juiste weerbericht uit Zandvoort. I don't know. Weer maar eigen weerman, Lex van der Hoorn. Het weer voor de komende dagen wordt helemaal niet zo bad. Nee, Dat valt best mee, want ja, morgen eh, graadje of 24 hier in Zandvoort. En dat is natuurlijk eh, lekker tijdens de zomermarkt in het centrum van Zandvoort. En aankomende dinsdag wordt ook een mooie dag. Ja, want dan zien we de hele dag eh, Lex van der Hoorn eh, op het strand. Hè. Graadje of 20, wat wil je nog meer?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 C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentre chez lui, là-haut, vers le brouillard, est le dé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 en als de zon schijnt, dan doet de vrouwstaalige muziek het altijd enorm goed op de radio. Dus vandaar dat we deze gouden houden van Michel Fugin weer uit de kast hebben gehaald. Je de une belle histoire. Nou, het stationsplein hier in Zandvoort is vernieuwd, Albert-Jan. Het ziet er prachtig uit en dat moet gevierd worden. Onder het motto, hoort zegt het voort. Op vrijdag 16 juni uh, uh, aanstaande om 12 uur wordt het vernieuwde stationsplein geopend. U bent van harte uitgenodigd om bij deze hierbij aanwezig te zijn. Het stationsplein heeft een groen karakter gekregen met ruimte voor ontmoeting en verblijf. Het is zo ingericht dat bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden naar de A. De boulevard en het strand, het centrum en het recreatiepark Centerparks en uiteraard ook het circuit Zandvoort. Om de identiteit van Zandvoort zichtbaar te maken... zijn er bij de Kopenpasserel historische foto's over Zandvoort geplaatst. Deze zomer komt er nog een water, waterkunstwerk bij... in de vorm van een zandkasteel voor de ingang van het station. Het vernieuwde stationsplein is mede mogelijk gemaakt... door subsidie van de provincie Noord-Holland. De gemeente Zandvoort is erg trots op het eindresultaat... van het vernieuwde Stationsplein. En uh, dat ze niet de enige zijn, blijkt wel uit het feit... dat er niet aflatende stroom aan positieve reacties... die het gemeentehuis bereiken. Tijd is om met elkaar het glas te heffen en het plein officieel te openen. En ik zou zeggen, tot ziens op vrijdag 16 juni om 12 uur... op het Stationsplein te Zandvoort bij de feestelijke opening. 16 juni om 12 uur op het Stationsplein. Ja, dat is voor jou een uh, mooi uh, buurtfeestje. Ja, klopt. Ik, ik, ben, ja. Ja, dus, ik, ik kijk er bijna op uit. Dus 16 juni, volgende week vrijdag, de opening van het station... het prachtige nieuwe Stationsplein hier in Zandvoort. We gaan weer lekkere muziek draaien. Hier is Ed Sheeran, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, fast and then we talk slow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 Nee, we hebben het even over een andere single die zou mooi passen achter het volgende bericht. Je hoort het trouwens, Kit Kuhel en de coconuts en, en die cuts. En laat ik nou precies weten welk nummer jij bedoelt. Ja. Maar misschien bij het gedicht van de dag wellicht dat hij daarna kan. Oh, Oké, okay, ik bedoel. ben heel benieuwd. Je bent nog niet van mij af. Ja, we hadden het er al over. Of vanaf drie uur dan uh, wordt het spannend in uh, Parijs op Roland Garros tijdens de finale van de dames. Maar ook eh, al hier in Nederland, en zeker hebben we het dan... over de eredivisie tennis gemengd, is het voor Zandvoort erg spannend. Dan gaan we eerst even terug naar uh, afgelopen donderdag. Want Hangar 20, met andere woorden tennisclub Zandvoort... heeft zich donderdag, afgelopen donderdag uh, van een plaats in het finale, dit finale weekend verzekerd. In Naaldwijk werd de plaatselijke tennisclub... met in zijn gelederen onder andere Agranksa Rus en Robin Hazen... niet de eerste, de beste, in bedwang gehouden. Zandvoort moest minimaal gelijk spelen om als vierde en laatste ploeg... Naar de, dit finale weekend te mogen gaan. De beide dames enkelpartijen gingen naar het thuisclub, maar de beide heren singles gingen naar Zandvoort. Misschien wel het meest belangrijke punt daarin was dat Talon Grieks, Griekspoor, de nummer 3 van Nederland, Ruben Hazen uh, de nummer 1, de baas was. Hij won in 3 sets: 3-6, 7-6, 4-6. De dubbelspelen werden gedeeld, waardoor Hangar 20 Tennisclub Zandvoort met 3-3 gelijk speelde. En dat was voldoende om dit weekend bij Lemonias in Den Haag aan te mogen treden. Vandaag zijn de halve finales, en morgen wordt bekend. Uh, op zondag wordt bekend wie zich nieuwe kampioen van Nederland mag noemen. Derhalve even de tussenstanden. Lemonias speelt tegen de Lobbelaar Moerdijk. Tussenstand momenteel 1 tegen 1. En Zandvoort tegen Egeria. Tussenstand momenteel 1-1. Dus de winnaars van deze beide halve finales... spelen morgen de finale om het Nederlands kampioenschap in de eredivisie tennis gemengd. We houden u op de hoogte. Dat gaat uh, nog spannend worden, ook voor het uh, Zandvoortse tennis. Zo dadelijk het uh, tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Zandvoort en leuk dat je luistert en blijft het uh, vooral ook doen. Hè? Want er komt nog heel veel lekkere muziek aan... en houden we je op de hoogte uiteraard van de laatste berichten uit Zandvoort.